Jan van der Putten met het NOS Journaal. VVD-senator Frank de Graven wordt de adviesorgaan van de regering. In het AD zegt de graven dat hij is voorgedragen door het kabinet. De graven zit al 40 jaar in de politiek. Hij was onder meer Kamerlid, wethouder in Amsterdam en minister. Sinds 2011 is hij lid van de Eerste Kamer. Waarschijnlijk zal hij in november aantreden als lid van de Raad van State. Net als D66'er Tom de Graaf, de nieuwe vicepresident. Webwinkel Amazon heeft plannen om huisartsenklinieken voor het eigen personeel op te richten, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Het zou eerst gaan om twee klinieken op het hoofdkantoor van Seattle. De webwinkel hoopt zo het eigen personeel uit het ziekenhuis en uit handen van de zorgverzekeraars te houden. In januari startte Amazon samen met een grote zakenbank en een bedrijf al een eigen zorgonderneming. Zo willen ze de zorgkosten van hun werknemers binnen de perken houden. De landelijke luisterlijn Sensor wordt deze zomer veel vaker gebeld dan normaal. In juni begon de topdrukte. Toen kreeg Sensor 1800 telefoontjes meer dan de maanden ervoor. Over juli zijn nog geen cijfers bekendgemaakt. Volgens Sensor bellen mensen vaker omdat familie, kennis en hulpverleners op vakantie zijn en het gevoel van eenzaamheid toeneemt. De politie in Amsterdam heeft gisteren bij de RAI de ruiten van zes auto's ingeslagen... omdat daar honden in zaten die oververhit waren geraakt. Buiten was het 25 tot 30 graden. In de auto's liep de temperatuur op tot boven de 40 graden. Op advies van de dierenarts en het personeel van de dierenambulance Amsterdam... besloot de politie in te grijpen. De honden doen mee aan de internationale hondenshow, World Dog Show 2018. De eigenaren moeten een boete van 750 euro betalen. Het weer hier en daar een Buis, soms met onweer, ook zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tegen de avond gaat het op meer plekken regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 dei sentimenti per lei, per lei, per lei, Andro a cercare nei visori le chiavi che apriranno i suoi.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 Ziet FM Zandvoort.nl. Ziet FM. Arlo is strong as a lion, soft as the cots and you lying. Times we got hot like a knife, you wind eye. Our hearts in never been broken. We were so innocent, darling.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 number She's shocker, watch old she So many times before, the greed of all the people oh. they stumbling, the crumbling, and we hear butteriah. They woke up, they woke up, they like. I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 Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita en Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito, Lo hago pegando Poquito, poquito. ¿Qué hice? Lugares favoritos favoritos favorito. Pasito a pasito Suave suavecito, Lo vamos pegando Poquito a poquito